5 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. En een goedemiddag, straks in het NOS Radio 1-journaal. De nieuwe technische directeur van de Zwembond, Joop Almoda. En Greenpeace reageert op de vrijlating op Borgtocht... en de uitspraak van het Zeerecht-tribunaal. Daarover hoort u ook al meer in het NOS-journaal met Raymond Serring.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 Volgens het tribunaal moeten de 30 opvarenden van de Arctic Sunrise vrij zijn om Rusland te verlaten. De meeste van hen zijn de afgelopen dagen vrijgelaten door een Russische rechter, maar wel onder de voorwaarde dat ze in Rusland blijven. Vandaag zijn de Nederlanders Olaassen en Ubels op vrije voeten gesteld. Minister Bussemaker wil meer internationale studenten naar Nederland trekken en hen langer aan Nederland binden. Met allerlei maatregelen wil ze het voor buitenlanders aantrekkelijker maken om na hun studie in Nederland aan het werk te gaan.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 Drie mannen uit Urk hebben gisteravond een man uit Emmen gegijzeld. De aanleiding was een zakelijk conflict. Alle vier de mannen zijn aangehouden. De drie Urkers deden woensdag aangifte tegen de man uit Emmen. Ze zouden namelijk door hem zijn opgelicht bij de verkoop van vis. Dat schoot de mannen in het verkeerde keelgat... en ze besloten dan zelf maar in actie te komen, zegt de politie. Uh, dan betreft het uh, oplichting, uh, uh, dat betrof dus een, uh, een handelswaar waar dat wel geleverd was, maar uh, nog niet uh, voor betaald was. Ja, dat bedrag uh, wilden die mannen terug, alleen ja, ze hebben nu het recht in eigen handen genomen en dat is zeker niet de bedoeling. Agenten vielen het pand binnen en maakten een einde aan de gijzeling. De man uit Emmen wordt verdacht van oplichting bij de verkoop van vis.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 In de Letse hoofdstad Riga is het dodental door het instorten van een supermarkt opgelopen tot 45. De politie vreest dat het dodental nog verder stijgt omdat er nog mensen onder het puin liggen. Onder de doden zijn drie brandweerlieden. Toen zij op zoek waren naar overlevenden kwam nog een deel van het gebouw naar beneden. De Noorse schaken Magnus Carlsen heeft Viswanathan Anand uit India ontroond als wereldkampioen. De tiende partij in de schaak kamp in Chennai eindigde in remise. De Indiaanse titelhouder had moeten winnen om nog in de race te blijven. Anand wist in zijn geboorteplaats overigens geen enkele partij te winnen.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 Wijnand bij de ANWB. Wijnand, gaan we rustig het weekend in? Ja, het is uh, niet een hele drukke avond, Spits. Er staan uh, 23 files, net geen 80 kilometer. De meeste bij Amsterdam. Een paar uh, aanrijdingen springen eruit. Onder meer op de A10 Zuid richting Amersfoort. Tussen Osdorp en De Rij. Vijf kilometer vielen. Twee rijstroken zijn dicht. En ook van de noord, aan de noordkant van de stad is het opvallend druk... tussen de afrit Volendam en de Koentunnel op die A10, 5 kilometer. Verder valt nog op de file op de A27. Breda richting Utrecht na een ongeluk tussen Hank en Werkendam, 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de A50 Eindhoven richting Os, tussen Eerde en de afrit Volkel, 4 kilometer. Er stond iets verderop, een vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels vrij. We hebben zo nog een bericht van Jeroen Schutijzer voor u... uit de wereld van de supermarkten. Er is daar namelijk sprake van een heuse bananenoorlog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 ...voor de Filipijnen. Bedankt. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Als het goed is, hoort u dit niet op 11 december. Want 11 december, dat wordt een soort landelijke niet-inbreken-dag... We beginnen met Greenpeace, want het was toch wel een bijzondere dag voor Greenpeace. Eerst de vrijlating op Borgtocht en daarna de uitspraak van het Internationaal Zeerecht Tribunaal. We praten erover met Joris Thijssen, campagnedirecteur bij Greenpeace. Goedemiddag. Goedemiddag. Een bijzondere dag, um, ook een blije dag. Ja. Heel erg blij. Heel fijn om te zien dat Faisa en Mannes... en ook al die andere actievoerders de cel uit kunnen in Rusland... en weer gewoon vrij door de straten van Sint-Petersburg kunnen lopen. En ook erg blij met de uitspraak van het tribunaal... die heel duidelijk is geweest en heeft gezegd dat het schip en de dertig opvarenden... zo snel mogelijk vrij Russisch grondgebied moeten verlaten. Ja, maar dan vervolgens wordt u misschien wel wat minder blij van de reactie van de Russen. Want die hebben gezegd, het tribunaal heeft niet de bevoegdheid... om over het opbrengen van het schip en over de opvarenden te Oordelen. Kortom, Rusland trekt zich er niets van aan. Ja, wat ik van de Russische site heb begrepen is dat ze het gaan bestuderen, maar dat ze dat staat er ook bij. Maar ze dit was overstaan. Ja. Ja, um, ja, we zullen het zien. Kijk, um, Rusland heeft dit verdrag geratificeerd. En het tribunaal is heel duidelijk geweest. Die heeft gezegd, je kan niet de ene keer wel gebruik maken van een verdrag als het je wel uitkomt. En er niet gebruik van maken als het je niet uitkomt. Dus dit is een bindend oordeel, ook voor Rusland. Ja, maar goed, de Russen trekken zich er niks van aan. Ondanks het feit dat ze het wel nog verder gaan bestuderen. Maar de eerste reactie was toch van, ze hebben er niks mee te maken. Nou ja, we zullen zien nogmaals, er zijn 166 landen lid van het zeerichtverdrag van de Verenigde Naties. Eén land kan niet zomaar zeggen... dit verdrag is niet meer geldig voor ons. Um, dus ik neem aan dat de andere 165 landen dan in actie komen... om te zeggen, nee, Rusland, dit is een bindende uitspraak. Laat de Arctic Sunrise en de 30 mensen vrij. Nou ja, goed, we moeten natuurlijk ook nog eventjes... de definitieve uitspraak afwachten. Want dit is een voorlopige voorziening. Zo noemen ze dat, geloof ik, in uh, juristenland. En de definitieve uitspraak komt later. Maar in de tussentijd is er ook gezegd... dat beide landen geen acties mogen uitvoeren... die de situatie verergeren. Trekt u zich dat ook aan? Mm, ja, wij zijn, wij zijn geen partij in deze, in deze rechtszaak natuurlijk. Mm. Het is een rechtszaak tussen de Nederlandse regering en de Russische regering. En het klopt dat dit een... Uh, een, een soort kort geding is, een soort voorlopige voorziening. Maar de uitspraak daarvan is bindend en finaal. Ja, maar dus wacht even, even, even terug naar mijn de tribunaal vraag. tribunaal die zegt. Nee, even terug naar mijn vraag. Uh, want ik vroeg of u zich er iets van aantrekt dat het tribunaal ook zegt van dat landen geen acties mogen uitvoeren die die situatie verergeren. Ik kan me herinneren dat u van de week bijvoorbeeld, uh, was het Rotterdam, ook nog actie heeft gevoerd? Ja, dat klopt. Wij zijn gisteren bij uh, het kantoor van Shell geweest en we hebben de nieuwe CEO van Shell opgeroepen om niet met Gazprom samen te gaan werken en te gaan boren in het Noordpoolgebied. Maar dat verergert de situatie toch ook een beetje? Nou, dat zie ik niet meteen. We spreken een Nederlands bedrijf aan in Nederland. Uh, op wat zij uh, willen gaan uitspoken in het Noordpoolgebied. En dat daar klimaatverandering alleen maar erger voor wordt in plaats van dat het oplost. Dus ik verwacht dat we dat toch gewoon kunnen blijven doen. Ja, dus daar gaat u mee door. Heeft u trouwens ondertussen contact gehad met de, de vrijgelaten uh, mensen in, uh, in Rusland? Ik persoonlijk niet, maar uh, collega's van mij wel. En uh, ja, die mensen zijn helemaal uitgelaten. Ze zijn helemaal buiten zinnen dat ze eindelijk die akelige cel uit zijn. Maar ze zeggen ook, uh, ja, de vlag kan nog niet uit. Want er hangt ons nog steeds een zware aanklacht boven het hoofd in Rusland. En het klimaat is natuurlijk nog steeds niet beschermd. Dus we moeten nog wel even verder. Ja, en hoe gaat het gewoon persoonlijk uh, met ze? Want ik begreep dat een van de twee uh, mannen, dat hij ook wat gezondheidsklachten heeft. Ja, dat heb ik ook begrepen. En wat dat precies is, dat weet ik nog niet. En als ik het wist, weet ik ook niet of ik het op de radio ga zeggen. Maar dat weet ik nog niet precies. Dus uh, er moet eerst onderzoek gedaan worden. Er zijn psychologen beschikbaar voor de, de mensen die vrijkomen en artsen. Dus ze worden zowel uh, mentaal als uh, fysiek uh, goed uh, onder ogen genomen. En als ze dan helemaal fit zijn en Rusland laat ze gaan... dan hoop ik dat ze heel snel weer hier in Nederland zijn. Meneer Thijssen, ik dank u wel. Joris Thijssen was dat campagne-directeur bij Greenpeace. 11 december, dat is een dag die u misschien wel eventjes in de agenda moet schrijven. Want de actie wordt aangevoerd 11-12-13. Een landelijke actie tegen woninginbraken. Het is een burgerinitiatief waarbij iedere burger ideeën aandraagt... om ervoor te zorgen dat op die dag er niet één woninginbraak wordt gepleegd. Gemeenten en de politie ondersteunen het plan. Zoals bijvoorbeeld in Landsmeer, waar burgemeester Nienhuis zelf al druk aan het flyer is. En wijkagent Heek een steentje heeft ingericht in het winkelcentrum. Nou, Wij houden hier een uh, veiligheidsmarkt. Het thema is uh, één dag niet. De burgerinitiatief, wat, op, wat eigenlijk wil bewerkstelligen... dat er op uh, 11 december, dus 11, 12, 13, 13. Ja. heel goed... Uh, de hele dag geen enkele woninginbraak in Nederland is. Nou, dat vinden wij een hele mooie uitdaging. Dat uh, zou een, in, inderdaad een uitdaging zijn, want er zijn er 250 per dag. Ja, dat klopt. 92.000 per jaar. Met een schadepost van ongeveer een half miljard per jaar. Maar buiten de materiële schade... Um, als wijken geen ziek heel veel... de de geestelijke schade die we in woningen gebruikt. En die is vele malen hoger dan wij ooit kunnen beschrijven. Het feit dat de vreemden die in woning zijn geweest vaak hier in slaapkamer de hele boel hebben overgehaald en het kettinkje van de oma hebben weggehaald, dat is voor mij de trigger om hier heel actief op te wijzen. Is het bij u wel eens gebeurd? Bij ons gelukkig niet. Maar we hebben wel een keer bij de buren een inbreker weggejaagd eigenlijk. Dat we zagen dat er ingebroken werd. En het is echt heel vervelend als dat gebeurt. Je voelt je heel onveilig in je eigen straat. En die mensen voelden zich heel onveilig in hun eigen huis. En dat geeft een, ja, een heel naar gevoel. Maar, en ik heb altijd het gevoel, ik wil niet in, uh, in een uh, slot wonen waar alles dicht is. Maar ik vind het ook niet prettig om te denken dat ze zo binnen kunnen komen. Dus vandaar dat wij toch proberen er het beste van te maken. Hallo, dag Stranina, de burgemeester. Hoi. Nou ja, het is een vrome wens natuurlijk dat er één dag niet ingebroken wordt. Maar ja. al die andere dagen gebeurt het nog steeds. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, de bedoeling van dit initiatief is juist mensen opmerkzaam te maken over welke kleine, makkelijke dingen ze zelf kunnen doen om een woning inbraak te voorkomen. En als je het één dag doet, doe je het de volgende dag ook. En doe je het met elkaar. En zo zorg je dat je het de inbrekers zo moeilijk mogelijk maakt. Het is een burgerinitiatief. De gemeenten staan erachter. Ja. Um... Wat voor initiatieven zijn er zowel van die burgers? Nou, ik, ik, vind, ik vind het wel heel grappig als u naar die site kijkt. kun je hele leuke ideeën zien. Ook heel simpel. Sommige uh, ideeën zijn uh, bijvoorbeeld als iemand op vakantie is... vraag je de buren om hun tweede auto op het pad te zetten. Dat soort ideeën. Uh, wat je ook ziet is uh, mensen ruimen vaak hun huis heel goed op... als zij de deur uitgaan. Terwijl een kopje thee die er nog staat en een beetje rommel misschien de indruk kan wekken dat er iemand thuis is. En dan loopt de verdachte misschien een deurtje verder. En wat is de rol van de gemeente hierin? Nou, de gemeente promoot dit burgerinitiatief. Ik vind het ontzettend mooi dat het ook uit de burgers voort is gekomen. En ik hoop het dus op uh, mijn uh, burgers ook uh, over te brengen. En Lansmeerders een beetje aan te steken met ideeën... en kijken of ze daaraan mee willen doen. Nou, het was... Uh... Het was meer een portemonnee wat te lag in een spaarpotje van de kinderen. Vanaf die tijd, uh, mijn huis lag wel een uh, fort hoor. Zo is het afgesloten. Ik woon op een galerij, maar ik heb een hek ervoor. en Altijd alles afgesloten, want ze worden wel eens gek van me. Ja, het is, het is niet leuk om mee te maken. En uh, nou, het idee dat ze zo in je spullen zitten te graaien en te doen. En, uh, dat is juist uh, het, het, het ergste van verslag was van Trudy van Rijswerk. Het gaat dus om de actiedag 11, 12, 13. Wijnand Zwaan bij de AWB met de avondpits. Ja, we missen toch nog 40 kilometer filebert... volgens de statistieken. Oh, dus, ja, waar valt, zijn ze? Ja, waar zijn ze? Nou, we, we missen het als kiespijn, zou ik maar zeggen. Vooral ten noorden en ten zuiden van Amsterdam... is het wel opvallend druk. Vooral voor de Koemtunnel op de A10 Noord... en op de A10 Zuid bij de afriterij. Want daar was een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A27, daar ziet het ook bepaald niet rustig uit... van Breda naar Utrecht. Na een ongeluk tussen. Hank en werken dam 7 kilometer, maar de weg is weer vrij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal. Een van die verslaggevers is Marcel Bril. Die is in zijn eigen buurt, de Haagse Vruchtenbuurt. Hij woont er. En waarom hebben we hem daar naartoe gestuurd? Nou, dat is de vondst van de vrouw gisteren... die tien jaar lang dood in haar huis heeft gelegen... zonder dat iemand er vanaf wist. Marcel, uh, nou ja, de opdracht was duidelijk. Heb je verteld om uh, half uh, vijf? Namelijk dat je weer meer wil weten over hoe het eraan toe gaat in jouw buurt, hoe mensen omgaan met eenzaamheid. Ik hoor allerlei mensen lekker kwetteren op uh, de achtergrond. Je hebt uh, het buurtcomité gevonden... Ja, ik ben inderdaad naar het wijkcentrum gegaan met de naam Abri. En die naam die is gevonden omdat het in de Abrikozenstraat ligt. Een minuutje lopen van mijn eigen huis. En best toevallig, u bent aan het vergaderen ter voorbereiding op een kerstdiner voor 60-plussers. Ja, de stichting Wijkbraard we hebben het initiatief genomen om uh, dit jaar voor de eerste keer... Uh, voor de kerst 60-plussers uit de wijk uit te nodigen voor een kerstdiner. U bent Wim Abberhuis, de voorzitter van het wijkberaad. Waarom voor de eerste keer nu? Er zijn wat geluiden van... Uh, hebben wij wel voldoende aandacht voor senioren in de wijk? Dus we hebben gezegd, oké, okay, dan gaan we daar focus op zetten. We hebben er iemand speciaal voor aangetrokken... en dit kerstdiner is zijn eerste initiatief. Merkt u veel van eenzame ouderen in deze wijk? Uh, nee... Maar, maar dat is ook het kenmerk. Eenzame ouderen, dat zijn mensen die thuis blijven en niet langs de straat gaan roepen, hallo, ik ben eenzaam. Het is een probleem dus om die op te sporen? Precies, dat maakt het lastig. Uh, in onze naïviteit dachten we, toen we met dit project begonnen... we vragen de gemeente gewoon een lijst van 70-plussers... die alleen wonen en dan kunnen we aan de slag. Maar zo werkt het niet, want daar zijn regels en uh, privacyreglementen voor. Dus wat we nu proberen, we hebben een netwerk van straatvertegenwoordigers... is om uh, door mens tot mens contact te weten te komen... joh, ik heb een buurvrouw, die, die woont daar al een hele tijd alleen... En die ik kan eigenlijk al een week niet op straat lopen. Zullen we daar eens aanbellen? Ja, nee, Roel Sauerbreij, het speciale bestuurslid. Ja, de vergadering is toch al onderbroken. Sorry daarvoor. Hoe gaat het met het kerstdiner? Uh, we hebben een eerste brainstorm nu. En de ideeën zijn hartstikke creatief. Hoe belangrijk is het om met ouderen in contact te komen in uw wijk? Heel belangrijk, want het is een enorme grote doelgroep. En het zijn mensen die toch enige schroom hebben vaak om een drempel over te stappen. Ik meld me aan, want ben ik dan niet zielig en, en noodruftig. Heeft u de indruk dat er in deze wijk veel eenzame ouderen zijn? Ik heb de indruk, maar ik heb geen cijfers. En de vraag is ook, is het bewuste eenzaamheid? Hè? Er zijn mensen die zeggen, een kerstdiner tussen alle vreemde mensen in de wijk... voel ik helemaal niks voor. En anderen vinden het hartstikke leuk. Zoveel mensen zoveel zinnen. Nog even terug naar de voorzitter. Denkt u dat het te voorkomen is dat mensen hoe u er ook bovenop zit als wijkberaad, in een huis doodliggen? Uh, in alle eerlijkheid, nee. Ik, ik kan nooit zeggen van, dit zal ons nooit overkomen. Maar het soort initiatieven wat we nu uh, met elkaar ontplooien... moet het wel veel moeilijker maken dat dit soort dingen gebeurt. Wij, wij proberen nu uh, door dit soort initiatieven... door het aantrekkelijk te maken om naar ons toe te komen... Uh, die eenzaamheid een beetje te doorbreken... en te zorgen dat mensen niet achter de geraniums blijven voorkommeren. Nou, ik heb hier de vergadering verstoord. Sorry daarvoor, maar een fijne vergadering verder. Dank u wel. Ja, het is een leuke krant met de kerstboom. Maar het zijn wel ideeën, want vaak zijn we altijd Ja, De vergadering verstoord, Marcel. Nou, ik zou zeggen, Marcel, straks dan maar gewoon de straat op. Kijk of je gewoon wat mensen kunt spreken. Bellen ze ergens aan. Bij mensen die je al lange tijd niet gezien hebt, u hoorde Marcel Bril en na zes uur dus meer van hem. Nieuws over de supermarkt. Misschien heeft u het gemerkt in de supermarkt, maar er is echt sprake van een ware bananenoorlog. Jumbo en Lidl verkopen de bananen voor minder dan een euro per kilo. Nou, consumenten zijn daar misschien blij mee, maar Max Havela zeker niet. Volgens deze Fair Trade organisatie zullen de boeren de rekening gepresenteerd krijgen. Dat zegt de directeur van Max Havela, Peter de Angremont. Nou, ik vind dat uitermate zorgwekkende ontwikkeling. Uh, we zien eigenlijk dat we nu in een neerwaartse spiraal komen. Prijzen in de supermarkten gaan steeds verder dalen. En wat wij weten uit ervaring is dat je toch over het algemeen ziet... dat op langere termijn de zwakste partijen in de schakel... in dit geval zijn dat de bananenboeren... de prijs betalen van zo'n bananenoorlog. Consumenten, die juichen, hè? Dat lijkt zo, maar we weten uit andere productcategorieën, bijvoorbeeld koffie... dat zo'n neerwaartse prijsdaling dat die uiteindelijk ertoe leidt... dat boeren niet langer de kwaliteit kunnen leveren die wij graag willen. Heeft u dat uh, Jumbo en de Lidl, heeft u hen dat laten weten? Ja, we zijn natuurlijk in gesprek. Ik probeer ook heel constructief een oproep te doen om te stoppen met deze prijsoorlog. Wat ik denk dat we met elkaar moeten doen is zorgen dat we de lat hoger leggen. bananen, dat zijn bananen waarvan je weet dat de boeren een eerlijke prijs krijgen. Dat op een sociaal verantwoorde manier geproduceerd is en op een manier geproduceerd is die recht doet aan het milieu. Want wat betaal ik nu voor een kilo bananen? Voor zover ik nu op de hoogte ben, is 1,49 wat je bijvoorbeeld bij Plus betaalt... voor een kilo bananen. In de bananenoorlog kosten ze opeens 69 cent. Ik, ik snap niet hoe het kan... Als ik weet dat uh, de boeren 40 cent voor een uh, kilo bananen krijgen... en ik zie nu de prijzen in de supermarkt... dan kan ik mij niet voorstellen dat alles en iedereen... die iets doet aan het uh, vervoer, aan het rijpen van de bananen... het kan bijna niet dat mensen daar nog wat aan verdienen. En zou de gemiddelde consument zijn schouder ophalen als hij dit hoort? Ik, ik hoop toch echt dat de gemiddelde consument dat die ook kan redeneren vanuit hoe die zelf behandeld wil worden. Ik denk dat wij allemaal als we een baan hebben op een eerlijke manier behandeld willen worden. Uh, eerlijke arbeidsvoorwaarden hebben, een, een fair loon kunnen verdienen. Als je dat belangrijk vindt, ja, dan, dan moet je toch ook jezelf afvragen wat er achter de producten schuil gaat die je zelf koopt. En je hebt daar gewoon zelf elke dag invloed op. Peter Dankbomon van Max Havela was dat. In gesprek met onze verslaggever Jeroen Schutteijzer. Natuurlijk hebben we ook nog even gebeld met Jumbo en ook met Lidl. Maar zij leggen die dringende oproep van Max Havela voorlopig naast zich neer. Ze zeggen wel in gesprek te zijn met de Fairtrade-organisatie. En dan minister Schultz. Die zal haar voorstellen voor het heffen van tol op twee nieuwe snelwegen niet intrekken. Dat zegt ze in een reactie op een onderzoek van de ANWB. En uit dat onderzoek van de ANWB komt naar voren dat 69% van de automobilisten tegen tol is. Automobilisten vinden namelijk dat ze al genoeg betalen. Maar Schultz blijft bij haar plan. Nou ja, goed, als ik kon zonder tolwegen zou ik het ook doen. Maar twee kabinetten geleden is al besloten om... Uh, omdat er wel wensen waren om wegen aan te leggen... maar geen geld meer om voor drie wegen uh, tol te heffen. Ik heb het nu van eentje eraf gehaald omdat het niet goed werkt. Blijven er twee over. Ja, als de ANWB zegt uh, we willen geen tol... laat ze dan komen met het ontbrekende bedrag. Uh, dan doe ik het zonder tol. De automobilist is toch te vaak de melkkoe, zeggen zij. Ja, maar dit is natuurlijk een besluit wat al lang geleden genomen is. En of je nou via je belastingen... waar mijn infrastructuurbudget vandaan komt... Uh, meebetaalt aan de weg. Of, of je nou via... De wegenbelasting, of via een tol. Het is allemaal een bijdrage vanuit de gebruiker. U houdt het dus gewoon wel vol? Ja, in Balken en de Vier is gezegd... er is geen geld, maar wel behoefte om een blanke aan te leggen. Er is wel behoefte om de A15 door te trekken. Laten we het dan mogelijk maken met een deelbijdrage en de rest met tol. En ja, daar is voor gekozen. En dat doe je eigenlijk als financieringsmechanisme... om toch die weg aan te kunnen leggen. Zoals dus als je geen tol gaat heffen, kan je ook de weg niet aanleggen. En het is eigenlijk maar een eurotje per keer? Uh, nou ja, de verwachting is voor uh, individuele passagiers dat het 1 euro zoveel zal zijn en voor vrachtverkeer zal het weer wat anders zijn. Maar uiteindelijk, welk bedrag dat wordt, hangt allemaal vanaf van het aanbod van degene die die weg wil realiseren. En hoe kun je dan een sluitend uh, gefinancierd systeem krijgen? Ja, waarom is het hier steeds zo'n probleem en in Frankrijk bijvoorbeeld helemaal niet? Nou, ik denk dat Frankrijk heeft gewoon veel meer ervaring ermee Die heeft ook wel echt ook een traditionele tol met van die slagbomen voor de weg. Ik denk ook dat je hier niet daarnaar moet gaan zoeken, maar naar een simpeler systeem. Um, in principe hebben we in Nederland er nooit voor gekozen omdat we alle wegen zo dicht bij elkaar zitten. Ook heel veel afslagen zijn, waardoor mensen heel snel anders over het onderliggend wegennet gaan rijden. Bij deze twee wegen hebben we het goed bestudeerd. Bij één weg hebben we gezegd, dan is het toch onaantrekking. Want dan denken we dat te veel mensen van de weg afgaan. Daar hebben we de tol dus ook afgehaald. Dat kost mij weer een hoop geld. Uh, want dan moet ik dat gat gaan dichten. En maar bij die A13 A20 kon het niet anders? Daar kon het uh, eigenlijk niet anders. Omdat de mensen die er afgingen... dat was voor mij een te groot aantal om uh, die weg dan ook echt aantrekkelijk te maken. Terwijl er wel daar heel veel verkeersproblemen zijn. Dus daar heb ik voor gekozen. En ja, ik heb geen geld extra om ook van de andere wegen tol af te halen. Anders had ik dat natuurlijk al lang gedaan. Uh, maar goed, begrijp dat de ANWB... Uh, daar is zich zorgen over maakt. Dus ik ben benieuwd of ze in staat zijn om dan zo'n bedrag uh, uh, bij te leggen. Ze gaat de bal weer terug richting de ANWB. Minister Schulz was dat van verkeer. Zoals in een gesprek met Peter Blok. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Het Nederlandse Zwembond heeft een nieuwe technisch directeur. Het is Joop Albeda geworden. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. hè? Wat okay. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja. Nou, voetbal, voetbal, wielrennen, atletiek. Nu een functie in de zwemsport. Wat heeft u met zwemmen? Uh, ik heb iets met uh, sport. Ik heb iets met absolute topsport. Uh, en daar voel ik mij thuis. Omdat ik denk dat ik een, uh, de taal van de sporters en de taal van de coaches... in relatie met de doelen wel redelijk begrijp. Ja. En wat moet er gebeuren bij uh, de zwembond? Wat, wat is uw belangrijkste missie? Nou, het allerbelangrijkste is dat het systeem wat uh, Jaco Verharen, de uh, scheidende techniek directeur, heeft opgebouwd, dat dat de komende periode tot met het EK in augustus in Berlijn, dat dat gehandhaafd blijft. Dat ik daar uh, zorg draag dat zijn erfenis goed beheerd wordt. En daarnaast kijken waar de verbeteringen zijn voor de komende jaren uh, voor de hele zwemsport, zodat de medaillefabriek, zwemmen voor de Nederlandse topsport behouden blijft. Ja, maar u bent, uh, althans zo kennen we u in het algemeen... niet iemand die alleen maar op de erfenis gaat zitten. U bent ook iemand die probeert het beste in mensen naar boven te halen... en de structuren zodanig uh, neer te zetten... dat er nog meer medailles worden gehaald. Is er iets mis met de zwemmond? Nee, er is uh, denk ik niks mis. Maar dat uh, gold vroeger ook voor, uh, voor het volleybalteam. Uh, vandaag hou je goud en morgen is het geschiedenis. En alles kan altijd beter. En dat geldt met name voor de zoektocht. Dat je altijd zoekt naar verbeteringen in het hele proces van, van topsport. En dat is altijd heel interessant als je dat samen doet met, uh, met topsporters en topcoaches. Is er dan wezenlijk iets anders tussen een zwembond en bijvoorbeeld het, het volleybal waar u ooit uh, begonnen bent? Nou, fundamenteel in de processen rondom topsport niet. Wel dat uh, zwemmen natuurlijk veel meer een individuele prestatie is aan het eind. Waar volleybal aan het eind van de, van de keten zich als teamsport presenteert. Dat je met z'n zes op een hele kleine ruimte moet functioneren. Ja. Maar je mer ik merk aan de andere kant dat individuele sporters graag een team om zich heen willen hebben. Dus en dat teamsporters zichzelf graag individueel presenteren. En dan ja. zit altijd een prachtig spanningsveld. Ja, dat is op zich is dat wel mooi. Uh, de individuele, dat zijn in dit geval uh, uh, de zwemmers. Uh, maar dat team, het, het, het lijkt erop alsof uh, het wat minder team is geworden. Of is dat alleen maar van de buitenkant een waarneming? Ik denk dat dat een uh, waarneming van de buitenkant is, uh, die veroorzaakt is door het weggaan, denk ik ook wel een beetje van Jaco Verharen. Is een hele stabiele factor geweest binnen het zwemmen. Dat veroorzaakt dan altijd even een periode van turbulentie. Maar wat ik nu gewoon in gesprekken met Jaco Verharen en onder andere vanochtend met Pieter van der Hogeband uh, gehoord heb, is dat, dat het toch wel een stuk rustiger aan het worden is. En ik hoop dat ik een, een bijdrage geweest heb om die rust uiteindelijk ook weer om te bouwen in uh, een succesvol EK in Berlijn. Ja, want dat is het belangrijkste. Er moet rust zijn, zodat het klimaat voor de sporters, de topsporters, bij het zwemmen... dusdanig is dat er gewoon weer medailles kunnen gaan worden. Ja, uiteindelijk moet je een rustig systeem hebben. En aan de andere kant moet je ook steeds kijken naar vernieuwing en verbetering. En het is een prachtig systeem wat opgebouwd is de afgelopen 10, 15 jaar... En dat mag niet verloren gaan, uh, omdat er tijdelijk gewoon geen, geen richting en sturing is. En daar ben ik voor aangesteld. Ja, het enige wat we willen horen, uh, of wat we moeten horen... want dan gaat het goed, is dat er medailles geworden zijn. En als uh, we iets anders horen, dan gaat het niet goed. Nou, dat is vaak wel een, uh, een associatie. Natuurlijk zijn de blikvangers uh, Ranomi, Kromenwijjoy... of Femke Heemskerk en uh, Inge Dekker. Uh, dat zijn natuurlijk de blikvangers die de inspiratie ook vormen... voor de volgende generaties... Maar aan de andere kant is er ook een heel breed palet van uh, jonge aankomensport. Dus daarvan we hopen dat er vroeger of later weer nieuwe Pieter van de hoge banden en Inge de Bruins tevoorschijn komen. Meneer, uh, ik, ik dank u vriendelijk, meneer Alberda, En ik wens u veel medailles. Dank u wel. Zodat ik nog meer sport. <middels> <middels> Waar zou dat nou over gaan? We gaan het hebben over de grote baas achter de Formule 1, Bernie Ecclestone.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 Dit is Radio 1. Radio 1-tijd is half zes, dus hoog tijd voor het NOS-journaal. Hier is Rimon Serré. Minister Bussemaker wil meer internationale studenten naar Nederland trekken... en hen langer aan Nederland binden. Ze doet dat onder meer door studenten al tijdens hun studie... in contact te brengen met mogelijke werkgevers... door cursussen Nederlands aan te bieden... en door betere informatie te geven over een loopbaan in Nederland. Duizenden inwoners van tientallen gemeenten komen in actie tegen woninginbraken. Woensdag 11 december is uitgeroepen tot dag tegen de woninginbraak. Drie politiemedewerkers uit Oost-Nederland... zijn in hun vrije tijd begonnen met de actie Eén Dag Niet. De initiatiefnemers hopen voor elkaar te krijgen... dat er op 11 december geen enkele inbraak plaatsvindt. Woninginbraak is de enige vorm van criminaliteit die nog groeit. In 2012 waren er meer dan 91.000 woninginbraken. Een stijging van 3%.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 Marco Verhoef, Marco Droog, dat is het belangrijkste. Ja, dat is zeker het belangrijkste. Voorlopig hebben we geen neerslag op het programma staan. En dat betekent dat het weekend zich prima leent om buiten te zijn. Hoewel je er wel een klein beetje op moet kleden. Want overdag is het een graad of 7. Dat geldt zowel voor de zaterdag als de zondag. Zijn natuurlijk wel verschillen. Want morgen bijvoorbeeld is het in het zuidoosten maar 5 graden. En in het noordwesten 9. Bewolking, als gezegd, die hebben we er ook wel bij. Ondanks dat het droog blijft. Morgen hier en daar wat zonneschijn. De meeste kans erop in het westen en noorden van het land. En ook zondag mogelijk wel wat zon. Maar toch ook vaak wolkenvelden die Overtrekken. Na het weekeinde gaat het langzaam wat veranderen... maar voordat de eerste neerslag zich aandient... is het laat op dinsdag of misschien al wel woensdag. Wijnand de avondspits op vrijdag. Ja, niet iedereen is komen opdagen voor deze avondspits. Er staat maar 80 kilometer file. Een paar dagelijkse files rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar het valt echt mee. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat de enige opvallende file. Tussen Knopend Hoijpolder en Nieuwendijk, 8 kilometer. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. U hoorde het nieuws net al over minister Bussenmaker van Onderwijs. Over de buitenlandse studenten. U kunt er zo zelf beluisteren.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 Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden om na hun studie in Nederland te blijven en hier aan het werk te gaan. Minister Bussemaker van Onderwijs gaat buitenlanders bijvoorbeeld al tijdens hun studie in contact brengen met werkgevers. Ja, je ziet nu dat bijvoorbeeld bij beta-sectoren en techniek... dat we echt mensen nodig hebben. Dat we gelukkig meer studenten hebben, Nederlandse studenten... die technische opleidingen doen. Maar dat ook buitenlandse studenten die hier komen... dat die heel behulpzaam kunnen zijn voor die sectoren. Hoe wilt u ze gaan stimuleren? Nou, wat ik vooral wil is dat ze meer uh, gemengd worden en zich meer thuis voelen in de Nederlandse samenleving. Taal blijkt daarin een obstakel uh, te zijn, dus sneller Nederlands uh, leren, ze dus ook beter begeleiden. We hebben nu al wel wat buddies voor internationale studenten, maar we willen dat intensiveren zodat internationale studenten beter en sneller uh, zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving. En wat je ook ziet is dat internationale studenten heel vaak samenwonen bij elkaar in een uh, studentenhuis en en we willen ervoor zorgen dat dat meer gaat mengen. Zodat nationale Nederlandse studenten en internationale studenten meer samen gaan studeren. En dus ook meer van elkaar kunnen leren. En dat is ook vooral in het belang van de Nederlandse student. U heeft het over taalles. Um, ja, dat, dat kost waarschijnlijk ook wat. Hoeveel kost het om die buitenlandse studenten te motiveren hier te blijven? Ja, dit actieplan is met heel veel organisaties uh, gemaakt. En eigenlijk hebben we gezegd, het gaat niet zozeer om nieuw geld... maar het gaat om beter afstemmen. Dus universiteiten, uh, hogescholen, bedrijfsleven... de NUFIC, de Internationale Organisatie voor Hoger Onderwijs... maar ook de studentenorganisaties. En FMV Jong uh, zijn bij het plan uh, betrokken. Dus het gaat eigenlijk om beter organiseren en beter afstemmen. Nou um, zegt u, we hebben specifi in specifieke opleidingen hebben we die studenten ook heel hard nodig in banen hier. Is het dan zo dat bijvoorbeeld de techniekstudent wat meer in de watten wordt gelegd... dan uh, ja, een buitenlandse student die bijvoorbeeld rechten studeert... wat hier al door veel Nederlanders gedaan wordt? Ja, dit, dit actieplan gaat echt um, breed en over de lange termijn. Voor de korte termijn, waar het uh, tekorten zijn... zal je sector voor sector moeten kijken wat nodig uh, is. In de techniek hebben ze nu nodig. Gelukkig hebben we ook meer eigen studenten en we zijn ook aan het denken in het kader van het leenstelsel bijvoorbeeld... om voor meerjarige masterstudenten in de techniek... een deel van hun uh, studielening kwijt te kunnen schelden. Kortom, je, kijkt naar, je zoekt naar maatwerk... Um, maar het is vooral ook voor de studenten hier en voor het onderwijs van belang... dat we meer internationale studenten hier naartoe weten te halen. Nou, lees ik in het plan ook dat u ze al tijdens de studie in contact wil brengen met bedrijven, waar ze dan eventueel direct aan de slag zouden kunnen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, door zijn stages te leveren, door na te denken, te matchen met het bedrijfsleven. In een internationaal doen we dat ook. Hebben we allemaal manieren om bedrijven en Nederlandse bedrijven bij elkaar te brengen. En waar de noodzaak is en waar er dus werk is, en zeker op termijn, hebben ze in heel veel sectoren veel meer tekort krijgen. Is het nuttig om studenten al tijdens hun studie in contact te brengen met werkgevers. Dat doen we overigens ook waar het nodig is voor Nederlandse studenten. Veel mensen zullen denken zo'n 700.000 werklozen in Nederland. En nu komt er een minister met een plan om buitenlandse studenten hier makkelijker aan de baan te helpen. Is dat niet een beetje tegenstrijdig? Dat zou tegenstrijdig zijn als het nu tot verdringing zou leiden. Maar dit plan is echt voor de lange termijn. We moeten dit uh, in werking uh, gaan zetten. En we hebben geconstateerd op basis van onderzoek van het Centraal Planbureau... en advies van de Sociaal Economische Raad... dat dit uiteindelijk op termijn het Nederlandse onderwijs kan verbeteren... en kan helpen bij uh, het opvangen van uh, tekorten in bepaalde sectoren. Dus ik zou zeggen, we moeten het een doen en het ander niet laten. So please stay here... We have enough opportunities in Holland. Make it in the Netherlands. Minister Buzzenmaker van Onderwijs was dat. In gesprek met verslaggever Sander van der Wulp. In Zuid-Afrika is grote opschudding ontstaan... over een stel foto's die daar op de voorbeginners... van een aantal kranten zijn verschenen. Foto's waarvan de regering zei... dat ze absoluut niet mochten worden gepubliceerd. Correspondent Alice van Gelder is in Zuid-Afrika. Alice, om wat voor foto's gaat het dan? Ja, het gaat om foto's van de luxe villa van president Jacob Zuma. Die heeft een tijd geleden op zijn geboortegrond in de provincie kwazulu natal een villa gebouwd, gerenoveerd. Met 20 miljoen euro belastinggeld. Ja, en de overheid wil liever niet dat mensen dat zien. Nee, maar de kranten hebben dus deze foto's toch gepubliceerd. Wat gebeurt er nu met die kranten? Ja, klopt. Nee, gisteren inderdaad zei de minister van Veiligheid hier van. Nou ja, als je die foto's publiceert, dan is dat illegaal. Uh, ze zeggen van ja, om uit veiligheidsredenen. Uit veiligheidsoverwegingen willen we niet dat iedereen weet hoe dat huis eruit ziet. Dat is wel een beetje vreemd, want over die villa is eigenlijk al een hele lange tijd ophef. Uh, vorig jaar werd het bekend. Dat er zoveel geld aan uitgegeven is aan de villa van, uh, van Zuma, waar hij uh, zijn vier vrouwen kan onderbrengen. Dus die villa is al lang bekend bij het uh, bredere publiek. Waarom ze nu dan weer zo van wal steken van niemand mag het zien, is omdat er onderzoek loopt naar die villa. En of het uh, dus rechtmatig is geweest dat er 20 miljoen euro is uitgegeven aan die villa. Dus vandaar dat de overheid nu zoiets heeft van: nou ja, we willen even niet dat dit aan de orde is, want dat is natuurlijk niet uh, echt goed voor de reputatie van, uh, van Jacob Zuma. Uh, vandaag krabbelde wel een beetje terug, nadat ah. alle kranten inderdaad die foto op hun voorpagina hadden staan, zeiden van nee, maar eigenlijk vinden ze het helemaal uh, niet zo erg. Dus uh, na die actie van de media hier, uh, ja, hebben ze toch weer gezegd van, uh, uh, het is wel oké. Okay. Goed, de foto's mochten dus alsnog wel gepubliceerd worden, maar het is een rel. Uh, het lijkt me dat dat niet handig is voor Zuma, want er zijn volgend jaar verkiezingen in Zuid-Afrika. Ja, nee, klopt inderdaad. Ja, eigenlijk het hele schandaal uh, over deze villa uh, komt zo maar absoluut niet goed uit. Uh, zoals ik zei, er is nu een onderzoek naar of uh, ja, die uitgave van 20 miljoen aan zijn privéwoning, of dat dus inderdaad rechtmatig is. Uh, en die onderzoekster, dat is echt een uh, goede onderzoekster en die wil echt uh, ja, de, de alles op tafel krijgen, dat heeft ze ook gezegd. Zij wordt ...tegengewerkt nu al door de overheid om uh, haar onderzoek openbaar te maken. Maar zij heeft gezegd, ik ga jullie laten weten wat er is uitgegeven aan die villa. En eigenlijk dat onderzoek, dat hangt vooral Zuma of een zwart van Damocles boven zijn hoofd... Uh, ...ja, wat daaruit naar voren komt. En uh, ja, hij probeert dus ook al een beetje dat onderzoek nu tegen te werken... Uh, zodat het misschien uh, niet bekend is voor de verkiezingen volgend jaar, die ongeveer in april verwacht worden. Dankjewel, Alice. Alice van Gelder was dat vanuit Zuid-Afrika. Gaan we naar Brussel toe voor het volgende bericht. Minister Dijsselbloem vindt namelijk Brussel te mild. De Europese Commissie moet volgens hem optreden tegen landen die afspraken over hervormingen niet nakomen. Dijsselbloem leidde vandaag in Brussel de vergadering van Europa's ministers van Financiën. Onze correspondent Tijn Sade ving na afloop van die vergadering de minister op. Ik weet niet of ze te mild zijn. Uh, ik denk dat heel veel landen... Weet u heeft in interviews gezegd u vindt eigenlijk dat de Europese Commissie strenger zou moeten zijn. Meer voorwaarden zou moeten opleggen. Ja, dat gaat over de discussie. Als landen nou meer tijd krijgen, zoals Nederland... zou dat niet moeten worden verbonden aan strengere voorwaarden van hervormingen. U vertelt het als dat Brussel, de Europese Commissie... eigenlijk te lief is voor Nederland? Nou, ik vind dat dat in de toekomst die koppeling belangrijk zou zijn. Je merkt dat we op het gebied van... Uh, de tekorten in de begroting heel veel voortgang hebben geboekt. Gemiddelde in de eurozone ligt al onder die min 3, waar Nederland nog boven zit. Steeds veel voortgang geboekt. Om verdere voortgang te boeken moet je het echt gaan hebben over hervormingen. Hoe dus, valt dat in het kabinet dat u oproept dat eigenlijk Nederland wat strenger aangepakt zou moeten worden? Heel goed, natuurlijk. Ik denk ook dat het voor alle landen behulpzaam is als er ook enige druk van buiten opblijft. Het gaat in alle landen natuurlijk bij dit soort hervormingen om, soms om onpopulaire maatregelen. Bijvoorbeeld het verhogen van de pensioenleeftijd. Wat in veel landen is gebeurd of nog moet gebeuren. En dan helpt het als je elkaar scherp houdt en een beetje druk van buiten afkrijgt. En wat zou Nederland eigenlijk nog veel meer en sneller moeten doen en waar. Zou dan de Europese Commissie die druk op moeten uitoefenen? De ja, huizenmarkt bijvoorbeeld? Zoals u weet uh, bij nu de wetgeving op de huizenmarkt is zelfs een beetje rond. Uh, maar de hervorming in de zorg uh, moeten we nog verder uh, met dit. Uh, in het huidige regeerakkoord. We zijn nog bezig met de hervorming in de pensioenen. En de fiscale regelingen rond pensioenen, zoals u weet. Uh, dus daar moet Nederland wel leveren uh, om uh, de eigen begroting, ook structureel, langere termijn... Op en wat druk van om. de Europese Commissie zou u eigenlijk helpen? Dat geldt voor alle landen. Dat is precies het proces wat we nu met elkaar doormaken. Mijn waarneming is dat het werkt. Omdat je ziet dat zelfs in de economisch zware tijden die we de laatste jaren hebben gehad... landen echt zaken op orde, orde op zaken aan het stellen zijn. Zowel in hun tekorten, tekorten worden over de hele linie teruggedrongen. Er wordt voortgang gemaakt met hervormingen. Dus zonder die Brusselse druk kun je eigenlijk in eigen land je politiek niet meer uitoefenen? We zitten nu samen in een monetaire unie. Als landen zaken uit de hand laat lopen... betekent dat ook risico's voor de Monetaire Unie als geheel. Uh, en die gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan we vandaag weer eens even testen. En dit wordt vandaag een potje peer pressure? Een potje peer pressure, ja, die is goed. We hebben landen genoeg. Ja, peer pressure, een potje peer pressure. Goed, Tijn Sade wist wat het was. Hij vroeg wat aan minister Dijsselbloem en die bevestigde het. Wilt u er meer over weten? Ga dan naar nos.nl. Wijn de vrijdagavondspits. En hij valt onder het gemiddelde. Ja, duidelijk. Er gebeurt niet zo heel veel. Gelukkig in deze avondspits. Toch zijn er wel een paar aanrijdingen. Nu op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Gouwe. Twee rijstroken zijn daarvoor dicht. En het gaat daardoor ook vastlopen op de A20 vanuit Rotterdam. En op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Hank nog 7 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is tot half 7. Het NOS Radio 1 Journaal. very difficult, you know. The trouble is everybody knows what's wrong and people don't know what's right. The trouble with Formula One, these days it's too democratic. En daar gaan de weer. Hij is al vier decennia het opperhoofd van de Formule 1. Hij vindt het veel te democratisch en dat vindt hij lastig. Bernie Ecclestone, 83 jaar oud, trekt nog steeds aan de touwtjes. Maar het lijkt erop als hij die teugels moet gaan laten vieren. Niet zozeer omdat hij pensioen gerechtigd is, maar omdat er allerlei affaires boven zijn hoofd hangen. Ecclestone heeft vandaag de naam genoemd van zijn droomopvolger. En dat is de Brit Christian Horner. Louis Dekker, Formule 1 commentator van de NOS. Louis, wie is Christian Horner? Dat is de man die je altijd even hoort op het moment dat Vettel weer een race heeft gewonnen. Horner is de baas van het Red Bull Racing Team. dus is ook degene die Sebastian Vettel aan al die titels heeft geholpen. En Horner is nog maar 40 jaar jong, 43 jaar jonger dan Ecclestone. Maar wordt wel gezien als iemand die het heel goed voor elkaar heeft en die de Formule 1 goed snapt. En hij is de aangewezen man. Dat vindt Ecclestone kennelijk. En die heeft hele mooie dingen over Horner gezegd. Onder meer de prachtige zin... I would be happy to hold his hand. Ik wil zijn hand wel vasthouden. Oftewel, hij wil als een soort stagebegeleider... Eh, eigenlijk zijn troonopvolger klaarstomen. En die moet het dan worden. Maar waarom nu? Ja, er spelen een aantal dingen. A, 83, dat is wel een respectabele leeftijd... Het is natuurlijk een beetje een raar gezicht onderhand... Dat, dat die oude man, die nog steeds loopt en nog steeds heel kwiek is... en heel fit en heel scherp vooral. Maar er komt toch een moment dat dat echt niet meer kan... bij zo'n mondiale sport, bij zo'n groot bedrijf. Want Formule 1 is niet alleen sport, maar big vooral... Big business. Big business, gaat om miljarden. Hij heeft natuurlijk door, kan niet eeuwig dit Volhouden. Is dat de enige reden? Nee, er is een veel belangrijkere reden. Hij heeft uh, veel problemen aan zijn hoofd. Uh, er hangt hem een vervolging boven het hoofd. Volgende week komt er een besluit in Duitsland of alle affaires die hem boven het hoofd hangen echt gaan leiden tot een vervolging. Er speelt een smeergeldaffaire. Er is een bankier waarmee hij het aan de stok heeft. Die bankier zit inmiddels in de gevangenis. Eckelstone zou hem geld hebben toegestopt en Eckelstone zegt weer: Ja, nee, dat was geen smeergeld. Dat geld heb ik hem gegeven omdat hij mij aan het chanteren was. Nou, die hele optelsom. Ecclestone is inmiddels vier decennia aan het bewind. En er komt een moment dat het allemaal een beetje gaat optellen. Hij werd toch ook altijd genoemd in verband met die Great Train Robbery in, uh, in Engeland? Genoemd, ja. Nooit bewezen. <laughs> nee, nooit bewezen. Nee, maar goed. Goed, ooit krijg je een beetje de schijn tegen. En dat is nu wel actueel, omdat de Formule 1 natuurlijk verder moet. En Ecclestone is wel de baas. Maar wie heeft het echt voor het zeggen in de Formule 1? Dat is CVC, wat is investeringsmaatschappij. Dat? Uh, de investeringsmaatschappij. De jongens van het snelle geld, zullen we maar zeggen. En CVC investeringsfonds, wil met de Formule 1 naar de beurs. En dat kan natuurlijk niet met een leider, een dagelijks leider... van de Formule 1, die misschien wel crimineel is of gaat worden. En dat gaan we snel weten, want die processen het net sluit zich... laat ik het zo eventjes zeggen, daar lijkt het in ieder geval op. En hij wil, voordat het net helemaal is gesloten... eigenlijk zijn opvolger ingewerkt en benoemd hebben, dat is het. Ja, hij voelt toch een beetje nattigheid. Ik denk dat je het zo kunt samenvatten. En hij denkt, ja, als dit fout afloopt, CVC heeft ook gezegd als hij schuldig wordt bevonden, dan gaan we hem ontslaan. En dat mag een groot aandeelhouder. Die mag zeggen, wij zijn de baas, uh, we willen jou niet meer hebben. Ja, dus het is een kwestie van de erfenis veilig zijn. Ja, hij wil natuurlijk na die vier decennia dat hij de leiding heeft gehad... dat hij die sport echt heeft veranderd in, in big business... wil hij natuurlijk zorgen dat het in goede handen valt. En hij heeft één grote angst, namelijk dat de corporates... zoals ze hem noemen, de corporate mannetjes het voor het zeggen krijgen. En hij zegt, als ik daarmee moet samenwerken dan is het echt binnen vijf minuten klaar. Dus hij wil per se dat het iemand van binnen de sport is. Dus nee. hij is gewoon om zich heen aan het kijken nu. Nou, uh, kent de geschiedenis vele verhalen over kroonprinsen... die uiteindelijk toch geen koning zijn geworden. Hoe gaat het met meneer Horner? Wil deze kroonprins zelf bijvoorbeeld? Nou, hij heeft voorzichtig gereageerd. Er is een Grand Prix in Brazilië, de laatste van het jaar, dit weekend. En alles is al op dat circuit, dus hij werd daarmee geconfronteerd. En hij zei uiteraard, oh, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Nee, daar heb ik helemaal geen interesse in. Wat een verrassing. Goed, dat is wel vaker gezegd hè, in het verleden. Uh, je weet het nooit, het is een klein wereldje... en het kan maar zo een offer he cannot refuse worden. Ja, om het lekker in het Engels af te sluiten. Dankjewel, Louis. Louis Dekker was dat. It's a kind of magic.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 Ik zit alvast met Ewart te praten. Dat Ewart de jong die zo het zich gaat meelezen. Een echte kenner is uit welke film komt dit? Highlander. De film Highlander. Ja, volgens mij wel. Goed, het was Queen. En dan weet je ook hoe het heet. It's a kind of magic. Ja, een goed man. Ja. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Je mag blijven voor het Mediaoverzicht. Oh, dank je. Stemgerechtigden in Zwitserland mogen zich binnenkort in een referendum... uitspreken over strengere grenzen aan topsalarissen. Een topman of vrouw van een bedrijf zou volgens een nieuw voorstel... niet meer dan twaalf keer zoveel mogen verdienen... dan de laagst betaalde in het bedrijf. Het voorstel kan in Zwitserland op bijval rekenen. Meldt de BBC. One 12 twelve is important. It's more than enough. We have to concentrate on creating good products. That's our strength, not exorbitant salaries. Switzerland has a tradition of social responsibility, and I'm part of that. Even though I'm a manager, In deze baas van een klein bedrijf zegt, vertaald door de BBC, dat hij het eens is met het voorstel. We moeten goede producten maken, geen exorbitante salarissen betalen. Zwitserland heeft een traditie van sociale verantwoordelijkheid, en daar ben ik onderdeel van, zegt. Overigens zijn niet alle Zwitsers het erover eens... dat de overheid zo'n invloed moet hebben op salarissen. Amsterdam neemt maatregelen tegen het woud van fietspaaltjes in de stad... schrijft het parool. Van de ruim 4000 paaltjes zijn er al ruim 2400 weggehaald... verplaatst of aangepast, bijvoorbeeld met een lampje erop. De paaltjes kwamen in opspraak toen in mei een vrouw overleed... na een botsing met zo'n fietspaaltje... Alle stadsdelen hebben daarna de paaltjes... in hun gebied geïnventariseerd. Fietsersbond die is tevreden over de maatregel... maar wil wel een vinger aan de pols houden. Want het is net onkruid, zegt een woordvoerder. Als je even niet kijkt, schieten ze weer omhoog. Ze pleiten voor de eisen voor de fietspaaltjes... te vermelden in het handboek... Inrichting Openbare Ruimte. Het schijnt dat heel veel gemeenten zo'n handboek hebben. Tja. Nederland exporteert de meeste tomaten in de wereld. Dat blijkt uit cijfers van de VN. Tomaten zijn hot, schrijft Omroep Westerover. Nederlandse tomaten brachten in 2012 ruim 1,8 miljard dollar op. Onze grootste concurrent, Mexico, blijft achter met 1,7 miljard. In de jaren negentig hadden Nederlandse tomaten nog een slecht imago. Wassabomben werden ze in Duitsland genoemd. Maar dat is nu dus wel anders. Luisteraar John Hille wees ons op een opname van een lokaal radiostation in Boston van precies 50 jaar geleden. In de Symphony Hall in Boston zou op 22 november om twee uur s middags een live concert worden uitgezonden. Door de lokale zender. WGBH Radio, een concert van het Boston Symphony Orchestra. Tien minuten voor het begin van het concert... hoort dirigent Erich Leinsdorf dat president Kennedy is vermoord. Hij bedenkt zich geen moment en stuurt zijn archivaris naar de bibliotheek... om het tweede deel uit Beethoven's Heroica die Matsia Funebre... oftewel de begrafenismars bij elkaar te zoeken... en uit te delen aan de orkestleden. Leinsdorf stapt het podium op spreekt het publiek toe dat op dat moment nog van niets weet. We hebben een report over de wires. We hopen dat het is unconfirmed, maar we moeten het niet weten. Dat de president van de Verenigde Staten het slachtoffer van een assassinatie. We gaan de funeral march van Beethovens 3e Symfonie spelen. Ja, kippenvel. Erik Langsdor vertelt het publiek dat ze hebben vernomen dat Kennedy is vermoord. Maar het nieuws is nog niet bevestigd. En vervolgens kondigt hij de begrafenis Mars aan. Het publiek is ontdaan, dat was, dat was wel duidelijk. Met dank aan John Hillen dus. De opname is te vinden via het Twitter-overzicht van het NOS. Het Twitter-account van de NOS. En natuurlijk hebben we straks na zes uur ook nog aandacht... voor het feit dat het vandaag dus vijftig jaar geleden is... dat John F. Kennedy werd vermoord in Dallas. Doen we zo tegen half zeven. We hebben nog veel meer ander nieuws. Uh, maar ja, daar moet u wel blijven luisteren naar. Nou, zal ik er één, Jan, uh, even uitpikken? Dat gaat over de bananenoorlog. Jeroen Schutheiser is op pad geweest. Hoorde er net al een klein fragment over. Hij is de supermarkten ingegaan. Want de kiloprijs van de bananen. Bijvoorbeeld bij de Jumbo is omlaag gegaan van 1,79 naar 99 cent. Lidl gaat daar onderdoor. 69 cent. De vraag is hoe laag kan je gaan met de bananen. Het is een complete oorlog. Als consumenten profiteren we ervan. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen aan. Jeroen Schutijzer dus die straks een reportage daarover heeft. Dat na zes uur blijven wij hier op deze zender... de nieuwsactualiteiten en sportzender Radio 1. 10 jaar Casaluna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vandaag vanaf middernacht met...